9 uur.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 afgesloten rijbaan aan het werk waren. Wie een bekeuring krijgt moet 237 euro afrekenen.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 mensen. Het aantal ongeldig verklaarde examens is ten opzichte van vorig jaar met de helft afgenomen. Tijdens de afgelopen examenperiode verklaarde de onderwijsinspectie zo'n 850 examens ongeldig. Vorig jaar waren dat nog bijna 1700. Vaak zijn slordigheden aan de kant van de school de oorzaak, maar het gaat ook vaak om overmacht, bijvoorbeeld om een ziek geworden leerling of een stroomstoring. De gedupeerde leerlingen mogen het examen opnieuw maken. In Frankrijk blokkeren woedende boeren nog steeds de snelwegen rond Lyon. De afsluiting van de Autoroute du Soleil veroorzaakt veel overlast voor het vakantieverkeer. Dat moet nu omrijden via andere snelwegen. De boeren protesteren omdat ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor melk en vlees. Het is niet duidelijk hoe lang de boeren nog doorgaan met hun acties. Dat wordt per dag bekeken. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar in het noorden is er meer bewolking. Het blijft bijna overal droog en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 uitvallen deed men niet bij de politie. In die periode zeker niet. Nu ook niet overigens. eer een beetje te ja. Zijn dat die mensen die ik zo s'avonds door Bloemendaal overveen zag oefenen? Sluipen, ja. Ja, dat ja, ja, ja. ja, klopt. Ja. Je komt ze overal tegen. En in die periode gingen we vooral naar de waardleiding Duinen. Die kerk dus wel door en door daar door. Tot de Silik, tot de Noordwijk. heb ik de cafés daar wel. onveilig ja, gemaakt. En de rustplaatsen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 Spektakel voor de ja. Ik ben in ieder geval heel klein begonnen binnen die politie en zo uh, in 1969. Uh, ja, en je bent er een tijdje mee gestopt? Ja, ik ben uh, gestopt een periode. Uh ik heb het twee keer gedaan, denk ik heb een gezin, werk gekregen, voor, ja. Ja. Uh, ja. vooral en zo. Ja. En ik ben uh, op een gegeven moment, nadat ik weer ging kijken in uh, Nijmegen, ook bij de politie, ja. ben ik in 93 dus toen uh, was de politie samengevonden tot land, ben ik weer ingestapt. En dat uh, wil ik weer gaan lopen tot, eigenlijk het, uh, tot dit jaar. Want dan ben ik ja. En dan wordt het 25 jaar En nog steeds poet van de politie of oh, individueel? Individueel, individueel. Maar uh, omdat je bij de politie gewerkt hebt, dus die hebben geparationerd, uh, kun je ja. gebruik maken van faciliteiten. Uh, de politie heeft altijd gebruik gemaakt van scholen. Nijmegen is een scholenstad. En dan sliep we nog in de zieklokaal. Een ja. Ja. Uh, matje meenemen in slaapje. Een stoeltjes slotten. Daar was het over ook in het begin. En uh, tegen de laatste twee jaar zijn we bij een sportclub, een sportvereniging. Okay. Dus we gebruiken een kleedkamer om te slapen. Ja, natuurlijk ook een bar, dat is ook wel prettig. Ja, ja, ja, ja, ja. En daar zijn we tegenwoordig. Ja. En, maar dan loop je individueel of nog met oud-collega's? met oud-collega's. met een broer van mij, die is van Antieter. Jullie zijn bekend als, als paar hier in Zand Ik zie jullie heel vaak samen wandelen. Ja, dat ja, klopt. En Ousselboer heeft overigens ook gelopen. Drie jongens, ja. tijdens alle drie, gemeld bij de politie. Eén er nog, andere twee getestineerd.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 Uh, en dan nog iemand die werkt bij de parkeergarage. Ja. Die beheert van parkeergarages. Oh, Anders ook wat ze ook van de nou haan, ja. Dus we gaan met ze vieren. Trekken wij elke dag wel elkaar op. En starten we om vijf uur, om zes uur in de dag. Ja, ja. ja. Nee, ik weet uh, van mijn tijd binnen het CDA... dat er uh, een nieuwsbrief rondgebracht moest worden in het Bentveld. Dat uh, is geen probleem. Dat doet Kees. Absoluut. Die wandelt graag. Loven, dus ja. ik breng de nieuwsbrief wel rond. Ja. ja. ja. Leuk. Ja. Dus jullie zijn echte wandelers.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 Naar Spanje toe, Santiago, uh, ja. is alleen al 775 kilometer. Ja. Dus als je 30 op een dag loopt, ben je 25 dagen kwijt. Ja, ja je bent je tijd kwijt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dan ben je bent weer een maand kwijt voor dat ja. stuk alleen. Ja, ja. ja. ja en de benen ben je nog niet. Ja, je ziet ook in documentaires en zo mensen die starten in Zuid-Frankrijk of, of ja. Noord-Spanje ja. ja. en vanaf daar gaan lopen. Ja. Ja. ja, de boel wordt ook wel een beetje op zijn eigen manier. ja. Mensen ja. lopen 100 kilometer, het laatste stukje, het laatste stukje alleen, alleen ja. ja. Ja, ja, ja. Goed, dat moet zelf Ja, doen. dat is zo. Ja. De bedoeling is eigenlijk dat je het vanuit je woonplaats doet. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Nou in ja, in ieder geval, iedereen die je daarover spreekt, vindt het een geweldige ervaring. Ja. Op, op een hele speciale manier. Ja. Ja. Nee, en niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Ja, ja vaak is het een, is heeft het dat... een reden. Oké, okay, maar dat is... Dat zit overigens ook in Nijmegen. Ja, ja. ja, dus... ja, ja, dat... ja. Uh, het is natuurlijk een ongelofelijke happening geworden op het moment. Anderhalf ja. miljoen mensen hier komen, uh, 46.000 die zijn. Starten. Als je s morgens dus nagaat en je wil bij de start kijken wat gebeurt, studenten volop, volop uh, muziek al aanwezig, dan start je vanaf 4 uur de groepen tot half 9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 regelen, dat doen ze daar dus strak. Je, bent, uh, je krijgt een polsbandje om, je wordt weggeschoten ja. en dan op, op een bepaalde tijd dat je mag starten. Anders worden het een grote bende. Dus ja, iedereen, dat kan ook begin, niet. Om vier uur, ja, om uur nog plezieriger vroeg beginnen en vroeg eindigen zeker? Ja. Met ze, ja, nou, want het wordt hier warm hè. We hebben ze ja, voorspeld gezegd, hè. Ja. Ja. Ik kan er vrij goed tegen en, ja. Ja, ja. Je loopt graag met warmte. Ja. Ja. ja krijg je probleem, kun je problemen krijgen met spieren. Ja. Mm hm. Te veel afkoeling, de blaren en zo. Dus warmte ja. is, ja niet te warm moet niet te gek. Maar warmte is het plezier. zoals vandaag is mooi. Ja, mooie, mooie wandelen. Ja, ja, ja. ja dat is een geweldige wandeldag. Ja, ja. Kees, zingen jullie ook? Tijdens het wandelen. Ik ja. denk soldaten, doen dat. Ja, ja. het is uh, iets minder geworden, maar uh, er is. Wij hebben gezongen. En wij hebben daar uh, altijd boekjes voor gemaakt. Er zijn, zijn boekjes, en er staan een 80 tot 100 verschillende liedjes in. En die helpen je vooral. In de, uh, dat ik 50 kilometer liep, en dan s' morgens om 5 uur, 6 uur, dan loop je door die velden in die kleine buitengebieden. Kijk, in Wiegi is het leuk. En in Elst is het ook leuk. Maar als je tussen de Bieten loopt, is het is een graag. Nou, Weinig afleidingen ja. natuurlijk. <laughs> ja. En dan wanneer nog in die tijd, je ziet nauwelijks mensen en zo, ja, dan ga je zingen met elkaar. En Daarvoor zijn boekjes gemaakt, uh, al een alvast iemand het maakte. We hebben de voorzanger, voorzangers. En daar werden alle liedjes gezongen die je eigenlijk maar kunt, kunt bedenken. Het is een hele wisselende opperling. En met name in die, uh, tijdens die tijd deden we dat. En met tussendoor viel je op de route natuurlijk heel veel muziek. Maar vooral voor die tijden dat je het lastig hebt. Ja. Dat, dat breng je, je toch dus weer, weer in, uh, ja, ja. een boost moet krijgen. Ja. Ja. Dat. Uh, ook het tempo een beetje erin houden natuurlijk. Als je zingt op de maat van de muziek. Ja. Ook het Max, tempo Max. houden. Je kunt, lekker, je kunt wel lekker doorlopen. Ja. Oh, dus ja, het, het is natuurlijk ook teambuilding. Hè. Je bent er ook voor elkaar. Dus als je zo ja. gaat, ja. dan uh, is het een prachtige oefening. niet voor niet, niets. Het is ook een militaire, uh, militaire leesgesgroei. Voor de militaire geld. dat ze natuurlijk op de mate moeten letten. Ja. Iemand die het moeilijk heeft, moet je erheen er zien te krijgen. Ja. Moet je moet in de gaten hebben wat iemand het moeilijk heeft. Ja. En dan dat betekent dat je iemand aan de riem vasthoudt, tussen je in uh, meeneemt uh, en probeert uh, over de files te ja. krijgen. Dus er zit ook heel veel. Op. Wat groepen betreft, niet geldt voor de politie en de ja, kerk, ja. ook veel teambeeldingen. Ja, ja, ja en, uh, dat is waar. Uh, uh, jij bent nu een ervaren loper. Ook jij hebt nog wel eens een dip. Ik heb wel een valt... moeilijk moment gehad. Het algemeen valt het mee, maar het is geen het is dus niet prettig. Nee, van de vervelendste dingen. Laren is niet zo erg. Nou, het ziet er niet leuk uit. Nou, het loopt niet lekker, hoor, moet ik zeggen. Nee. nee. nee. Oh, ja, ik heb natuurlijk wel een hoge vlaren gezien ook zelf wel eens gehad. Niet zoveel. Maar geen bindels, is geen windlustuur is fijn wat je pijnlijk. Ja ja, ja, ja. Dan, ja, dan, dan kun je niet meer ja. krijgen. Ja. Dat heb ik één keer gehad. En ik ben echt over die fines geholpen door mijn maat Die me meedroeg. Dat, dat was niet leuk. Nee. nee. Ik, ik, ik, ik zie hier een boekje voor me liggen. Uh, foto's erop. Leuk gemaakt. Dat maken jullie zelf, hè? Die boekjes. Ja, dat is een eigen weer ja. door een van die jongens gemaakt. Uh, ja. En een foto uit 1977. Zo was het.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 Ik kan me herinneren dat ik dus bij de politie kwam en ik had vrijstelling familiaire dienst. Uh, ik was niet gerend om uh, te marcheren. Maar dat heb ik daar geleerd. Want in die periode moest je dus echt ook in de maand blijven. Tijdens de training zelfs. Uh, <laughs> ja, dat ja, verschil heb ja. ik meegemaakt. Vooral. Toen ik in 92 terugkwam. Uh, dat het allemaal veel vrijer. Je loopt even goed niet yeah. voor. Maar het gaat losser. Yeah. Uh, het is gemakkelijker geworden. Uh, het gaat ook niet meer om de eerste binnen te zijn... en die topprestatie te leveren. Het is sowieso een topprestatie. Ja, ja, zeker weten. Absoluut. Zeker weten ja. Maar het hoeft niet als eerste meer. Ja. In die periode nee. wilde je altijd de ja. beste zijn. In ieder geval. Ja. En heel strak in het gelid. Strak niet gelid. Ja. ja, Kees. Ik heb, weet daar niet van. Maar zoals op een politieopleiding... exerceer je daar ook? Ja, ik heb het geleerd. Maar ja. dat, dat, dat, door, dat... Ja, wat dat betreft hebben militairen het makkelijk. Ja. Die... Ja. Ik heb het geleerd. En natuurlijk ook uh, defileren. Want ja, baas, uh, binnen in het de dat betekent 6 kilometer voordat je Nijmegen binnenkomt. Dan ja. uh, komt die muziek uh, politiek orkest komt te voorlopen. Okay. En dan kom je uh, in, de, in de maat en met je, uh, met je nette koffie. En met echt ja. zwaar, want dan moet je 6 ja. ja. ja. ja, ja, ja. kilometer. En dat is nou heel eind. 5 kilometer uh, yeah. dan. Nijmegen binnen, in de warmte. Ja. Ja. En dan in de maat met die muziek, met een bloemetje en dan naar links of naar rechts, uh, naar het publiek ja. kijken, ja. krijgen ja. een voor een ja, ja. ja, je hebt nu de vrije keus hoe je kleedt, wat voor schoezel je gebruikt als uh, politieman. Had je voorgeschreven schoeisel en, en, en kleding? Zwart, okay. zwart. Niet zo soldaten met die kistjes, de zware kistjes. Alhoewel die heerlijk kunnen lopen hoor, overigens. Dat ja, ja, ja. Ja. is zo wisselend als wat. Er zijn mensen die uit de klompen. Ja, met blote voeten. Blote voeten zelfs ook, ja. Ja. Ja. Je moet het zelf ervaren. En, uh, dat is natuurlijk een hele andere industrie. Ja, ja, is het ook, ja, ja, ja. voor militairen geldt tenminste voor mij destijds uh, eenheid van tenue. Hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Dat uh, hebben wij dus ook gehad. En dat betekent maar niet dat we uh, allemaal een laag of een hoge schoen zetten. Het moest wel zwart zijn. Ah, okay. meestal ja, ja. stevige schoenen. Vaak ook politieschoenen. Nog ja. op de meesten, waar, ja. waar wandel jij nu op? Zijn uh, Wandels, de speciale wandelschoenen? Ik heb een wandelschoen die je voor de vijfde keer gebruikt. Ja. Een, low, een lage schoen. Een lage schoen. Een lage schoen. Ja, ja. Daar is je voet aan gewend. En weet de... Nou ja, je moet kiezen. Het kan te zwaar zijn. Uh, ja. Een, ja. een gimp lijkt me ook niet echt lekker voor nee. om 50 kilometer op te lopen. Nee. Maar daarom, ja, je kijkt natuurlijk om je heen en dan zie je soms mensen met klompjes ja. natuurlijk. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Ja, ja. Ongelofelijk. Ja, ja, ja, ja. Die beweging alleen ook, daar moet ik dus niet aan denken. Nee.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 Ja. En ik denk dat jullie ook wel uh, heel veel mensen kennen, natuurlijk, na nou die 25 jaar, die meelopen, zeg maar, eigenlijk. Ja? Ook dat, ook, Kom je die ook tegen? Je ja, zat uh, ja. natuurlijk in het begin vooral in je werk situatie, ja. ja. Den Haag, Amsterdam, uh, ja. Rotterdam en zo. Maar uh, uh, je ziet heel veel bekenden waar je leuk contact mee opgebouwd hebt. En Zandvoort is ook overigens, hè. want ja, ik zit hier eigenlijk als één Zandvoort, maar. Er zijn er mogelijk, meer, hè? Ik echt meer uit te nodigen. Ik denk bijvoorbeeld aan Bob Gansner, hè, die wil ik eigenlijk wel sterk te wensen. Dan. Want die kan niet meer mee natuurlijk. Hè. Die loopt nu heel, die heel slecht, maar die doet altijd mee. Met zijn boet, die doet mee, Zijn grote die, ja, die ja, altijd ja, ja, op had. Ja, ja. ja, Bob die doet mee. Uh, uh, de dames Kok, uh, Alblas en zo, uh, die met vier, vier binnen, die komen daar oh. elk jaar. Van Heiligenberg van de Aalmestraat. Nou, Kerkman, dus er zijn veel meer zandwoorden. Dus, uh, ik zit hier als een zand. Voor. Jij bent de vertegenwoordiging ja. van. Er zijn van... <laughs> die anderen dan ook. Veel <laughs> succes, mensen die komen onderweg al tegen. Uh, <laughs> ja. Ja. Uh, ik weet niet of het al geval is. Uh, loop jij de grootste afstanden? Uh, nu 40 kilometer. 40. En de grootste is 50, 50, 50. kilometer. Ja, ja, okay. Het werkt zo dat als je het jaar waarin je 50 wordt, mag je 40 kilometer lopen. Het jaar oh. waarin je 60 wordt, kun je naar de 40 kilometer oh, gaan. Okay. Okay. En, of naar de 30 als je 60 wordt en naar de 50, 40 kilometer. Okay. En nu loop je 40 okay. kilometer. Nou. Wanneer ga je starten? Dinsdagochtend. Ochtend. Dinsdagochtend. De starttijd is ook bekend om 6 uur. Om 6 oh, uur ga je ja. Kees, bedankt voor uh, het enthousiaste verhaal. Ja. Het is uh, een leuk verhaal. Ja, ik kan me voorstellen. Het is echt een ongelofelijke happening. Ja, als, uh, ja leuk. Het, uh, leuk. En ik uh, hoef je niet veel succes te wensen. Want je hebt er gewoon wel een hele hoop lol in. Uh, zie ik aan je gezicht. Het is, wel is de zin. beste motivatie. Het ja. nou, ja. is de beste motivatie. Bedankt in ieder geval dat je ons uh, dat hebt willen vertellen. Oké. Okay. Goed, ik hoop dat het niet te heet wordt. Maar we gaan in ieder geval met Toto naar Afrika. <laughs> oh.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 Europees. We hebben voor Europees gekozen. Die waren niet goedkoper, maar, eh, dus duurder. Maar ja. eh, omdat we dat dus een beetje, ja, beetje uitvogen met het zoute klimaat. Hè. Ja. Kijk, dat glas dat blijft wel goed. Ja. Maar eromheen zit aluminium. Ja, dat is wel echt. Ja, ja ik, ik las tot mijn verwondering dat er een jaar of zeven meegaan garandeerd. En als ik hem koop, dan krijg ik twintig jaar. Ja.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 wel, ja, ja, we zitten daar... Ja. de loopt natuurlijk echt van het Raadheidsplein tot aan bijna het en, dan. en komt er nog meer bij? Bijvoorbeeld de, de bovenverdieping van de... Nou, uh, de bovenverdieping van de hemel wordt wel ook, krijgen er ook stroom ervan. Hè? Dus ja. die, die staat er ook op. Ja. Uh, okay. het, uh, eigenlijk waar ik niet aan lever, uh, is, uh, is uh, op dit moment uh, aan verhoud Omdat dat natuurlijk stilstaat, maar... Uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja het leveren jullie aan, uh, aan uh, nuon of Eneco? Uh, ja,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 Ja. En je levert. Ja. En uh, je hoopt dat je daar een, een gunstig uh, nou ja, saldo je, uit uh, je houdt. Moet, je moet zo zien dat uh, dus, uh, een gebouw is, zeg maar, die emmer waterstroom. Hè, die emmer die vol zit. En uh, je gebruikt dat. Dus dat stroomt. Maar je brengt nu zelf ook stroom in, waardoor je dus van de andere kant minder nodig hebt. Ja. En dat is eigenlijk waar het ja. op neemt. En is dat wat. De, want jij, de HEMA is overal gelijk, zeg maar. Hè? Of mag jij zelf bepalen wat met je met je HEMA doet? Ik, uh, of ik moet je dat verantwoorden?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 ja, ja, ja. ja. Dat is alleen maar positief. Wij, zijn, wij leveren ja. wel zoveel stroom... dat we aardig groen groene slag hebben gemaakt. Ja, ja, dat we zijn een wel... voorbeeld van uh, Ja, in vind Nederland ik wel. Ja, ik vind dat, beetje... dat het ook veel meer moet gebeuren. Maar je moet wel even de zinks hebben. En dus, uh, we komen uit magere tijden. We hopen ja. dat het weer wat beter ja, wordt. Gaat het beter? Ja, het gaat wel beter. het met de Ik kan niet klagen over de hema en Zandvoort. Maar dat nee. komt meer omdat Zandvoort oh. natuurlijk eigenlijk... een eiland in de duin is. Hè. Dus wij hebben onze mensen hier en ja. dat is fijn. Maar in de rest van het land is het detailhandel. Uh, Natuurlijk. Mensen hebben natuurlijk gewoon de centjes niet. Nee. Ja, het nee, nou ja. grappige is, ik zit nog wel eens op kerkplein een kopje koffie te drinken. En dan zie ik dat zo bij jullie in. En ook op slechtere dagen het is, is er toch gestage ja. stroom van mensen die in en uit gaan. Ja. Nou ja. Of wat ze kopen en wat, wat je omzet is, weet ik niet. Maar ik zie wel. Nee, eh, Sandvoort is, is een goede Hema. Ja. Dat is, Absoluut waar. Het uh, enige ja. waar wij een beetje voelen. Want wij zijn natuurlijk de uitvinders van de zondagmiddagopening. Ja. Want dat doen we natuurlijk al ja. vanaf 1990. Ja. Ja. En dat is nu het hele land open. En die merken we in Zandvoort, denk ik wel. Ja. Dat voelen we, denk ik ja. wel. Ja, toen was het heel uniek, hè? Ja, ze kwamen vanuit de hele. hele, hele uh, de, de, de regio, ja, land. Oh, ja, ja, ja. Ik wou net zeggen, als je even de, de, de seizoen-invloeden vergeet... Hema Zand wat, heeft ook een regio-functie. Ja, ja. In ieder geval zo... Uh, Aardehout, bent, geldt zo. Zeker, ja, zeker. Misschien Bloemendaal. Ja. Nou ja, goed, daar hebben maar we die ook nog eens een Eigen bedoel Nou, Bloemendaal dan niet, Heemsteden wel. Ja, nou ja. Ik, heeft de verschillende en zo. Ook. Als je dus ja. kijkt tussen Haarlem en Leiden, uh, was helemaal heel grond, want die is ook van mij. Uh, uh, de eerste.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 dat zou wel kunnen gebeuren. Okay, ja. Ja, ja. Want het is toch best wel een vrij grote, grote HEMA. Nou, wij zijn een standaard HEMA. We zijn wel een standaard man, Maar het is een beetje gekke vorm. Er zit een ja, soort taille ja, in. Ja, ja, ja. Maar ja, het maakt leuk. hem ook wel weer speels. Ja, het is leuk. Ja, het is ik krijg vaak toch van mensen die dan ja. komen. Ja. Even vraag je dus ja. door. Jullie komen uit uh, Hillegom. Hè? Ja, ja aan de kant ik kom uit, oorspronkelijk. Ja. Ja. Wat, wat heeft jij ooit naar Zandvoort. Of je vader in feite. Nou, uh, mijn vader wilde uitbreiden. En die. Uh, kijk, de, de historie van de HEMA.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 Dat is uh, dat is van mij. En dat is eigenlijk dan weer de huis. Jij huisbaas. hebt de naam uh, Rinkel. Ja, dat bestaat oh, nog. Dus oh. die firma bestaat nog. Ja. En die, uh, dat is een firmaatje waar ik wel trots op ben. En die doet eigenlijk alleen maar in Zandvoort uh, vastgoed, Maar alleen in Zandvoort. Vigil, was er ook aangekoppeld, de familie Jongsma met Rinko? Ja, ja, ja, die dat, Jongsma had daar ja, die, die ja, had van alles mee te maken. Over die oude uh, meneer Jongsma, die woonde in de Oranjestraat, recht tegen de ja, ja, ja, ja, ja. En toen was er nog, de, uh, vroeger nog een benzinestation. En uh, ja. toen zat die garage er nog achter. We hebben het toch wel over de oude tijd, hè? Tijdens de dat is toch wel leuk, hè? <laughs> ja. hè? Ja. Nou ja, mijn eerste nieuwe auto kocht ik bij Jongsma. Ja, die zijn toen naar het station gegaan. En ja. toen ja. uiteindelijk gestopt. Ja. Dus Renault ja, nou en in noord Nieuw-Noord heeft Jan ja. nog even gezeten. Ja. Ja. Ja. Uh... Maar Jan uh, is natuurlijk ook al lang geleden overleden. Ja. Dus, ja. Uh, maar dan was die zaak ook al gestopt. Ja. Want die zoon die, uh, die, uh, is er niet ingegaan. Die is er niet ingegaan. Nee, dat nee. is jammer. Uh, ja. Rinko was altijd een... Uh, een bedrijf van enorme ja. naam in het algemeen. Ja, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Als... Ja. Ja. ja. Die plek daar, dat was belangrijk voor het bedrijf. Ja, maar ja, je oh, ziet maar, natuurlijk het dat die bedrijven uh, al uit die centra, ja. centra verdwijnen. Ja. Ja. Uh, ja. Ja. Ja. Nog even, nou, we jou ja. toch hier hebben, maar we moeten bijna afsluiten gezien de tijd, zie ik. ik even wel... een vraagje. Ja, ja, ja ga jij geeft het Misschien hebben we dezelfde vraag. Nou ja, ik begreep dat jij over dat uitbreiden, daarom vroeg ik het ook jij dat van de, de McDonald's hè, het pand van McDonald's ja. waar heintje dekt dat heeft dus winkel gekocht ja, ja. Aha. Dat, dat is dus het dat de. Rinkel heeft dat gekocht. Blijft uh, Heintje daar zitten eigenlijk? He, heeft weg, te... maar... ja, hij heeft natuurlijk. Ja, nou, we moesten wat verbouwen. Okay. Hij uh, die heeft een, een, een, een, kort, uh, kort, een kort contract, zoals dat heet. Ja? En uh, we gaan over. Uh, na afloop kijken hoe dat verder gaat. Maar Hij wil, denk ik, wel overdragen aan zijn kinderen. En dan zou dat wel logisch okay, zijn. Zo... Okay, ja. Maar dat ja. zijn natuurlijk jouw ja, besluiten voor die familie. Maar nou. voorlopig zitten ze een mooie winkel. Wat Jan zegt, uh, ja. blijft het zo als dit. Ik vind dat het er netjes uitziet. Ja, ja. En dan nog even kort vragen want dat vragen natuurlijk iedereen. Uh, bliss of, of ja. far out. Een bedrijf wat uh, afgezien van de bierwinkel eigenlijk nooit zo geweldig niet. heeft gelopen. Nee, de bierwinkel was eigenlijk de enige dat Die het was over... redelijk succesvol. Ja? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nou, ik vind het, het wel mooi. Hebben jullie daar ideeën lo of ben je bezig? Ja. Ja. Mensen willen niet omhoog. Dat is het oh, punt. Okay. Hebben jullie ideeën ja. of zijn jullie ideeën ontwikkelen? Nou, kijk, omdraad? ik ben zo land uh, wel van mening dat ik misschien maar daar uh, woningen moet gaan maken. Ja, ja. Nou, nou, daar zit ik nou, zo ja. dus aan te denken. Als het ja. allemaal niet wil werken, ja. is dat misschien een interessante optie. Het was overigens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 In. Dus uh, ja. Nou ja. Okay. Goed, we gaan het ja. allemaal zien. Ja, leuk absoluut. dat je even kwam ja, vertellen. Ja, dat ja, ja, ja, is we ja, dus ja, Leuk. De ja, ja, en ja. de redenen. Ik hoop daar. dat ik andere mensen aanzet om het ook te gaan doen. Ja. Nou okay. ja, dat dan is wel dus uh, een slagmak. Dat zal helemaal mooi zijn. Okay, super. <laughs> Goed. Ja. Dankjewel. En ja. wij gaan zo op naar het laatste onderwerp ja. van vanochtend. Maar we gaan ja. eerst even naar Raccoon luisteren. No mercy. King. No mercy for the soldiers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 Nee. Oh. Oh? In een veel grotere zaal. Oh, en, en waar dan? Toen maar. Uh, in de stad Schouwburg. Ja,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 Nou, ik eigenlijk. Ben jij ja. uitgekozen? Lea zit in zwangkoor. Oh jij, jij, oh jij bent, ben je te oud? Of, uh, nee, ik heb mag... wel echt auditie gedaan. Okay. Alleen, uh, nou ja, ze waren waarschijnlijk niet wat ik was, waarschijnlijk niet wat ze zochten. Oké. Okay. Maar ze hebben mij wel gevraagd of ik uh, wil zingen in een klein koortje daar Oké, okay. okay. voor de show. Ja. En Sam, jij gaat zingen en acteren. Ja. En gaat dat, kon je dat wel? Of je... Ja. Ja? ja. Kun je nou ja. Wel een beetje zingen?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 Leuk? Daar zit ik inderdaad ja. in, de, in de selectieklas. Ja. Ja. En Sam gaat ook naar het nest. Of doe jij uh, al? Jij doet al aan muziek, hè? geloof ik, hè? Ja, maar dat is al afgelopen gitaar. Nieuw hè? Nieuw Weef was jij, hè? Ja. Uh, ja. ja. Ja. Dus afgelopen. Gitaar spelen. kan je ook al? Ja. Nou ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Dit is dus niet te geloven. En ik ga ook. Nou, ik. Uh,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 ja, de drumles dat gaat even een jaartje nee, de ijs in de in. Ja, echt, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar Leuk. vertel nog eens even iets meer. Want nou ben ik Dit is Donny, we zeggen even. Uh, ja. dus don't ja. Ja. Dit is Donny ja. dus Ik ja. ben, ja. ben ja. Oma ik zijn oma, ja. de oma en, uh, van Sem. en de moeder van, van Lea. Dus, okay. van van van, Lea. dus okay. hier zitten tante en neef. Hier zit ja. familie. Ja. ja, ja. Even die organisatie achter, achter euh, <coughs> deze opvoering. Het is of, goed, ja. Wie is dat? Wat is dat?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 Op, op, op, de, op de rol ook specifiek. Ja, ja, hè? ja. hij heeft auditie ja. gedaan, echt op de rol van, uh, dat ja. is dus in feite Tiny Tim hè? Ja, ja, ja, ja. in het oorspronkelijke ja, ja, ja. stuk. Ja, ja. Maar hij heet, uh, stel je maar even, voor? Hoe heet hij ook heet? weer? Sam. Nee, Tiny. Ja, ja. Taleb Kamel. Taleb Kamel. Kamel. Oh, ja. een mooie naam. Ja, want ja. hij Marokkaanse moeder.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 gaan doen weer een stapje verder te helpen in hun, uh... in hun uh, carrière. Ja, in hun carrière. Uh, ja. Ja. ja. Goed. En Sam, jij bent negen jaar, hè? Ja. ja. Hey, en uh, zijn je vriendjes uh, jaloers op jou? Nou, ik heb het wel een uh, zo wat iedereen op school vertelt. En uh, ze zeiden, oh wat goed Sam. En uh, toen vertelde ik aan de klas dat ik door was. En, uh, ja, ja, was iedereen blij. Ja. Nou, dan ben je een beetje beroemd. hè? Nou, de hele school kent me al. Ja, ja. ja maar, ja, en, je maar je dat komt omdat gaat... ik op die school heb gezeten ja, voor jou. Ja. Ik twijfelde niet ja, nee. aan <laughs> Sam. Nee. Straks ben je nog beroemder hè, als ja. je echt gaat spelen. Ja. Want dan gaan ze natuurlijk allemaal naar jou kijken, denk ik. Ja. Nee. Ja. Nou, uh, sommige kinderen uit de klas komen misschien... Of misschien ook niet kijken, dat nou, weten het ze nog ze niet. ja ze wel, jawel, toch? Ja, zijn ze duur? Oh jee. Ja. Ja, ja. Lea, zijn de repetities al begonnen? Nee, nog niet. Wanneer starten jullie ongeveer? Dat weet ik niet precies dus uit mijn hoofd, dat ten weet ten mijn ten moeder ten. wel, dus dat ik zal ja. geven. Uh, 19 augustus gaan de repetities oh, starten, okay. Ja, uh, en een ze krijgen dan één keer in de week uh, intensief theaterles, hmm. uh, alvast leidend naar hun rol, hmm. en de zanggroep die krijgt ook één keer in de week uh, repetitie om, uh, hmm. ja, om alle liedjes mooi uh, uit hun hoofd te leren. Oké, okay. ja. en wanneer is de opvoering?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 Hey, en dan moet je speciale kostuums uh, aan jullie allebei ja. trekken, ja? Leuk? Ja. Specie, weet je ja, dat allemaal nee. nog niet? Is het allemaal nog een verrassing? Ja, ik weet toch niet wat ik aan moet dus zo. Nee, ze dus moeten natuurlijk ook eerst even opmeten welke mate die ja, allemaal ja, heeft. Ja, ja, ja. Ja, en ja, bij jou ook natuurlijk. De komende he? maanden worden ja. kostuums ja. Uh, gemaakt ja. natuurlijk. Hè? Nou, spannend hoor, allemaal. Ja, en dan in een uh, officiële grote schouwburg. Hè? Dus... Ja, het is echt geweldig. Ik heb nou, inderdaad. even het grapje met de gekrocht, want die is <laughs> ja. echt allemaal, hè? Ja. Nee, ik heb inderdaad uh, twee jaar geleden heb ik daar gestaan. Echt met ja. een uh, Oh, Je kent het al. Ja, ze heeft het zeggen.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 Eén rol zonder tekst en gewoon daar op dat podium mogen staan en, en mogen lopen precies. Ja, dat is echt geweldig. Ja. Er waren toen ook belangrijke mensen, Mijn Ja. Maar ook beloofd, ja, we hadden... Ja. Oh, het heeft. is een, een, o, het een mix. Ja. Oh, okay. ja, En wie waren er toen? toen... Uh, daar waren uh, Peter de Jong. Oké. Okay. En, uh, ja, van Minnie en Maxi. En uh, Elsje de Wijn. Elsje de Wijn, inderdaad. En ik... Joost Prinsen. Ik zat, ik zat Erik Engert, Erik Engert. Wat is de echte naam? Joost Prinsen. <gacht> Nou, het zijn niet de minste. Nee, het zijn echt, uh, ja, en echt professionals. En wie, wie komen er dit jaar? Weet u dat al? Of is dat... Dat is nou Brigitte. Brigitte oh, ja, okay, Kaandorp, maar, ja, okay, inderdaad. Die een op, ja. Is, maar ja. Ach, gek. Maar ik ben... Ja. Da daarom... Dat is ook eigenlijk waarom ik echt weer auditie wilde doen. Want ik ben ja, een heel team. groot fan van Brigitte Kaandorp. Uh, ook door mijn moeder. En, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ik dacht van, weet je wat? Ik ga auditie doen gewoon... Zodat ik...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 Uh, een leuk liedje, kun je wat zingen? Ik ga zingen, het is een klein. Ja, dat ja, zijn kerstliedjes ja. die erin verwerkt. Kerst en die zijn er maar ja, het hangt een een van ja. Brigitte Kahn op af. Ja, dat weet je niet, hè? Precies. Die is misschien nog wel aan het schrijven volgende. Die is nog bezig, ja. ja. ja. Ze ja. regelmatig dat ze zitten zweten. Oké, ja, ja, dus te vaker Maar Lea, als je zo'n fan van Brigitte Kaandorp bent, kan ik wel een handtekening voor je regelen? Oh. <laughs> <laughs> nou, dat ik komt wel normaard. goed met jou. Ik <laughs> goed. Maar jongens, we zijn zo'n beetje aan het einde van het programma gekomen. No. We, ja, we, weten, we weten wat <laughs> jullie gaan doen en hoe je erover denkt. Hartstikke leuk. Uh, misschien misschien we... wil Sam nog iets zeggen. Ja. Heb je nog iets te vertellen? Ja, wat wil nou je zeggen? Of, uh... oh, je hebt er vast zin in. Om te gaan ja, doen. en het ja. is een eer om uitgekozen te worden. Nou, dat ja, is, het. Ja. Ja. dat, dat is het zeker. Ja. En Lea ook, en Lea kent het natuurlijk al een beetje. Maar ja, ja, ja alsnog, maar, maar, maar ja, toch. Alsnog is het natuurlijk heel erg mooi dat je ja. gewoon gecast wordt en gewoon ergens voor gevraagd wordt. Ja. En ja. ook leuk uit, uit, uit één gezin. Dat is ook leuk natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja, toch? Ja. Ja. Want Sam, met je nicht, hè? het is je nicht. Tante, hè? Tante. Of tante. Oh, tante ja, ja dat is ja. tante. Oh, sorry. <laughs> ja, wacht even. <eventjes. laughs> Ja, leuk. Goed. Jongens, leuk dat jullie er waren. Ja, misschien dat, ja. dat we... Misschien, jij bent de redactie, Gerrie. Misschien als ja, jullie uh, wat verder zijn in oktober, november. Wil je november, dan nog wel een keertje komen? Een keer ja, vertellen hoor. hoe, ja, het, hoe het gaat. Ja. Allemaal. Goed. Lijkt me heel erg. Dan zorgen we dat we er zijn. Ja. Goed. Oké, okay. bedankt jongens. Ja, Oké. Okay. Goed, wij zijn aan het einde van dit programma. Bijna rest ons eigenlijk nog... Uh, de agenda, De agenda. Hè?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 dat zijn even de evenementen de wat er op dit ja. volgende wat er week is. komt de rest weer. Ja. goed. We zijn aan het einde van de uitzending. We bedanken Floris Faber van Hoogland heel erg voor de gastvrijheid en de goede zorgen. Natuurlijk danken we de Jonas Parsen... Voor de techniek en Person. de regie. dat is Jij zegt op zijn Engels. Je hebt op zijn Engels ook. Denk ik. Is ook leuk. Ja. Nee. Uh, Yvonne en Gert uh, voor de koffie. En uh, Gerry, uh, bedankt ja. voor de uh, mede-presentatie. Ja, ja, dankjewel, Dondergrebber. Het was ja. weer heel gezellig. Ja. En uh, wij gaan eruit met Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.